...met het NOS-journaal. Acht natuur- en jachtorganisaties brengt aan akkers en bossen. Daarom willen ze het aantal beperken tot 100.000 ganzen. Dat is het niveau van 2005, onder meer door ze af te schieten. Het voorstel moet nog worden voorgelegd aan de leden van de organisaties... ...en daarna moeten provincies en rijk er mee instemmen. De Partij voor de Dieren ziet niets in de plannen. Ze vindt ook dat er andere manieren zijn om ganzen van akkers te verjagen.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 Grote verliezers in Canada zijn de centrum-linkse liberale partij, die zakte van 77 naar 31 zetels. En de partij die afsplitsing wil van de Franstalige provincie Quebec, die hield maar 4 van zijn 47 zetels over. Het weer, het is helder. Vannacht kans op lichte voorstaande grond. Morgen wisselend bewolkt en in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Donderdag warmer en zonniger. Dit was het NOS dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan geen files. U krijgt van mij de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Veenendaal en de A28 Utrecht-Amersfoort. Daar staan ze tussen de knooppunten Rijnzweert en Hoevelaken. Ook op andere plekken kan worden gecontroleerd, want het KOPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan.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 Oh, but no, I just...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 trots Muziek Café hoort er dan bij. word je dan ook vooruitgenodigd. Ja, dat hoort erbij. Dan kom je naar Jan Smit en het is hartstikke gezellig, denk ik. Uh, Jazz in Duketown, uh, Sea Bottom Jazz Festival. En in uh, 2007 heeft ze uh, gedebuteerd op het North sea Jazz Festival. Nou, kan ik het toch niet nalaten om daar tegelijkertijd bij te zeggen van... North Sea Jazz Festival... Uh, uh, uh.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 Mine too you <laughs> to meet where gypsies play Down in that dim cafe We'll <laughs> <laughs> my desire <coughs> we'll sip a little glass of wine a little mission Bell. i'll gaze into your eyes divine i feel the touch of your chops Wrapped up amongst mine To hear you whisper low Doggone, it's time to go <laughs> Darling, I love you so Bad Yeah <laughs>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 Amerikaanse jazz- en gospelzanger is van wie ik nog nooit heb gehoord. De muziek bestond al een tijd en toen heeft op verzoek Johnny Mercer de tekst geschreven.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 nou, zo af en toe duikt er weer een grote band op, zoals Gordon Goodwin's Fat Band, het 18 orkest. Ik heb al diverse malen wat gedraaid van die band. Vanavond wordt het Swinging for the Fences.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 Thank mm -hmm. you.